White Shed En wat vind je van Piggies, het nummer uh, Piggies van de Weide-album? Die, die tekst is wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Dat hij het over politieagenten had en zo. Maar dit is helemaal niet zo. Het, het kwam een beetje van zo ook weer, van uh, zijn vrouw. Hè? Uh, wat zei ze ook alweer? Oh nee, van zijn moeder. Die kwam uh, met de tekst van... Uh, What they need is a damn good oh, ja, okay. En dat is eigenlijk... een uh, hiding place. Dus uh, ja, een plek waar ze zich kunnen verstoppen en zo. Oh. Dus, uh, yeah, yeah. Ooit geweten. Oh. Ja, het is inderdaad als een stuk maatschappijkritiek opgevat... door een paar halve garen. Onder ja. leiding ja, ja. van uh, Charles Manson. En uh, daar is een hoop nadigheid uitgekomen. <laughs> ja, zeker inderdaad. Ja. Ja. En wat vind jij het mooiste nummer van uh, onze George? Uh, don't Bother Me. Toch wel het eerste, ja? ja? Ja, ik zou eigenlijk moeten zeggen... hier komt ze samen. Maar ik vind Don't Bother Me... dat vind ik... Uh, als je teruggaat in het gevoel van Beatlemania... wat, wat mm -hmm. ik natuurlijk... ik ben wel... Uh, niet de jongste... maar dat hele vroege Beatle gevoel... ik bedoel, ik heb ze ook pas ontdekt... Uh, bij Robert Soul. Mm -hmm. Pas, maar goed. Dat uh, is vroeg genoeg. Maar niet in die hele, hele beginperiode... maar nee. Nee. die... ja, die sensatie die ze eigenlijk waren... en wat George ze ja. aan ja. toevoegde... Mm -hmm op hun uh, op tweede album, vond ik... Uh, en ook qua... qua personality die die was... ja, dat, dat, dat is gewoon uniek. Dat is... ja, dat is, uh, ja, dat, dat is bijna heroïs. Uh, bijna mythisch. Uh, ja. Als je... De, moet je wel met bepaalde ogen daar weer kunnen kijken... hoe groot ze toen waren. Ja, ja. Uh, dat vind dat ik een hele, hele mooie. Maar er zijn... hij uh, er zijn, er zijn, er heeft hele fijne nummers gemaakt. Maar ik ga toch vaak aan die oudere nummers... Ja, dat ook steeds vaker. Want mijn mooiste nummer is toch wel... If I Need It Someone. Ja, ja is prachtig. Ja, dat ja, is ook mooi. Ja, heel mooi. Wat ook, uh, hoe heet het... Uh, Hardest nou, Night vind ik ook zo'n mooi, ja. Aan Happy Just to Dance with you... Dat vind ik ook zo'n mooi nummer, ja, ja. Heel apart. Ja, heel en, mooi. Het is geschreven de... door Lennon McCartney, hè? Ja, dat klopt, is, maar hij zingt het wel. Ja, ja dat ja. is zo ja. her ja. op zijn lijf ja. geschreven. Maar viel jou ook op tijdens de Get Back documentaire. We hebben mm -hmm. toch een aantal uren daar zitten kijken. Ja. Dat is van van John Lennon. Dat hij op een gegeven moment... I'm me Mind komt. Ja. Yeah. En dan speelt hij dat voor. Het kan ook voor You Blue zijn. Maar volgens mij was het... I'm, I'm in my Mine' life, Volgens mij ook, ja. ja. Um, en dan zegt Lennon... We're a rock and rock'n'roll band. Hè, ja. Van let op. Ja. Dan kom je een beetje schamper. Maar ja. hij zegt het op een ja. manier... Ja. Dat hij hem echt wegzet. Ja. En, ik, en, en, en uh, ja. Harrison... Uh, maar was dat niet de aard van die, die uh, uh, John Lennon? Ja, maar te tegen... Met mensen om hem heen, maar niet tegen zijn eigen band meet, dacht ik. Ja, ja, maar maar zo, ik vond het, zo, het echt ja. heel ontluisterend om dat mee te maken, dat ze zo ja, ja. vooral van Lennon ja. uh, dat hij zo hard was uh, nou, ik tegen Harrison. ik vond het bepaalde uh, stukken uit die film heel triest inderdaad, ja. ja. ja Hoe ze me met zo. elkaar omgingen en zo, dat was echt ja, heel triest ja, inderdaad, ja. Ja. Ja. ja. Terwijl dus iedereen ja. zegt, juichend zegt van die, die documentaire, die die toont juist aan dat ze een hartstikke goede tijd hadden met nou, elkaar. Nou soms wel, Het was best wel verschillend. Als ze lekker muziek aan het maken waren, ja. dan ging het goed. Ja. Maar als, gauw als ze met elkaar in discussie gingen of zo, dan was het helemaal weg inderdaad. Hè. Ook ja. uh, discussies over waar moeten we het wel, moeten we op het, op het dak gaan doen we of niet. Wordt het een film, ja of nee. Dat ja. was echt, ja. ja. En op een gegeven moment aan het eind met die Ellen Klein en met die financiën, was het natuurlijk ook, ook diep triest allemaal, ja. ja. Okay. Maar als, als ze lekker muziek aan het maken zijn, dan is het een erg leuke... Um, mooie filmen. With The Beatles vind ik eigenlijk de minste. Maar ja, als je daarvan kan spreken. Ja, ik, ja. Dat, ja. dat wordt ook over het algemeen als een uh, wat minder plaat, Maar goed, uitgerekend daarop staat dus staat, staan wel een paar pareltjes, hè. Zeker. Het staat ja. Doodbald and Me en uh, ja. It Won't Be Long. Ja, ja, fantastische nummers staan erop. Maar uh, misschien net iets te veel, als je het tenminste niet, niet helemaal zo van houdt, uh, te veel rock, rhythm and blues uh, ja, ja. Uh, ja. covers. Ofzo, ja, dat zo, ja. En uh, en hebben ze natuurlijk goed gemaakt met Hard Day's Nights... met alleen maar ja. 100% Lennon McCartney-nummers. Ja. En daar kwam George ook niet aan te pas. Hij mocht wel zingen. <laughs> hij mocht wel zingen, maar hij kwam niet met een compositie. Nee, Hard Day's Nights inderdaad niet. Dat duurde twee, nee. een stilte van twee LP's nog. Ja, Revolver heeft hij nog wel gedaan. Loved, love You Too. Dat heeft hij wel uh, ja. Ja, gecomponeerd. Maar wat je zegt, hij was altijd wel iemand die... Zijn nummers waren niet geëikte liefdesnummers of zo, hè? Dat was altijd wel... Uh... Nee, op een paar ja. uitzonderingen na. Ja. En natuurlijk, ja, zijn mooiste is ook zijn laatste, Something. Dat is natuurlijk uh, een fantastische ja. ballad. Maar er zitten veel uh, tegendraadse nummers uh, in. Ja, Textman is natuurlijk ook zo'n leuk voorbeeld, hè? Ja, ja. hartstikke mooi. Ja, ja dat ze 95% belasting betaalde. Ja. Ja. One for me and 19 for you, ja, ja, ja. ja. Ongelooflijk, ja. En dat is het punt op zich niet. Maar toen had je nog niet zo'n goede... Uh, toen waren ze nog niet zo goed in belastingontduiken. Nee. Met uh, kanaaleilanden, of hoe heet al die eilanden. En uh, ja. een, een BV'tje op de Keizersgracht om het geld weg te sluiten. Ja, ja, ja. Maar ja, hij heeft geen klagen, want ik heb ook ergens gelezen... dat hij aan het eind van zijn leven had die 100 miljoen. Dus ja. Toch so, nog. Ja. So, ja, toch nog. Ja. Ja. <laughs> ja. Het is duidelijk waar George een beetje voor stond. Dat geloof ik ook wel. Een beetje spiritueel, een beetje... Waar ja, uh, zou Paul wel niet voor staan dan? Ja, Harderige nou ja... De, kijk, het, ja. Het, ik vind het aardig. Uh, soms zijn uh, de mensen die het minst spiritueel is... Die ja. zijn het, het meest menselijk. Ik bedoel, Harrison had een ontzettende spirituele kant. Mm -hmm. Een hele diepzinnige denker. Ja en als persoon uh, kon hij hoewel nou, uh, zijn vrienden natuurlijk uh, het tegendeel zeggen want die zeggen dat was een, een heel aangenaam persoon maar ja. als persoon was hij toch wat wat moeilijk en weerbarstig vond ik en McCartney is als persoon uh, veel abikabel, heel, ja, heel ja. veel ja veel humaner zou je bijna zeggen want ja, er zit, wel, daar zit ja. namelijk geen er zit geen, geen, geen centje venijn bij McCartney Zelfs toen hij door Lennon, zijn eigen bandmate en beste vriend, ja. de grond in werd geschreven, kwam McCartney met met, uh, met uh, Dear Friend, hoe heet dat nummer? Wat ja, hij gemaakt heeft, het, Met een soort ja, verzoenend ja. nummer. Ja. Ja. En uh, dat ja, is weer een gesprek apart waar, uh, Maar ik denk dat. Uh, want wat was jouw vraag ook weer? Waar uh, zou Paul McCartney voor staan? Ja, over McCartney ja, ja, vind ja. ik wel... Dat het wel te prijzen in. Omdat het een heel humaan figuur is. Ook onder ja. ingewikkelde omstandigheden. Terwijl nee. Lennon, de wereldverbeteraar... Als ja. persoon heel erg... Um, nou, veel steken liet vallen. Zeggen veel mensen. Ja. Zijn eigen zoon. Zijn eerste zoon heeft hij gewoon niet opgevoed en nooit gezien. En ook een beetje... Um, hij is echt een beetje terzijde geschoven. Ja, ja. En uh, ook zijn vrouw, zijn ex, uh, ja, Cynthia, inderdaad. is hij ook ja, niet ja. goed behandeld. Nee. En hij heeft heel veel mensen niet goed behandeld, Lennon, in zijn leven. Nee, nee dat is een en, beetje ja, tot ja. zover wil ik bij Harrison ja, niet ja. gaan... Nee. Maar uh, McCartney is gewoon de, de, de, de meest oppervlakkige, maar wel eigenlijk de meest humane. Ja. Die, okay. Daar komt ja. helemaal geen... Uh... En Ringo is nog normaler. Ringo is gewoon heel speels. Die is gewoon altijd kind, het geble altijd kind gebleven. Ja, heerlijk toch? Ja. De oudste, maar toch kind gebleven. Ja. Ja, ja. Oh, one, two. Let me tell you how it will. One for you, nineteen for me. Cause I'm the tax man. Yeah. Maar George is inderdaad twee keer getrouwd. Hè? Ook wel een apart verhaal natuurlijk, hè? Ja, dan dus zijn ze dat niet bijna allemaal. Alle Beatles zijn uh, twee keer getrouwd. Misschien uh, Ringo, Minimaal. niet? Minimaal. Ja, Ringo ook twee keer. Ook twee keer? Ja. Oké, okay, ja. ja. ja. Nee. En, uh, nee, maar George is toch getrouwd met... Uh, over, hoe was het in relatie met de, de vrouw van uh, Eric Clapton of zo? Nee, andersom. Hij was andersom. met Patty Boyd getrouwd ja? en Eric Clapton heeft uh, Patty Boyd van hem afgesnoept. Oh, en, uh, ze zijn toch goede vrienden gebleven, die twee. Ja, ja zeker. Ja. En later is hij uh, is met Olivia hertrouwd, uh, George Harrison. Ja, okay. ja. En uh, ja, ik, ik was wel een beetje kritisch op de, wat ze dan de Harrison estate noemen als het gaat om wat brengen ze uit en hoe ja. brengen ze het uit ja. van, zijn, uh, van zijn muziek. Uh, uh, erfenis, maar uh, die zoon, die Danny Harrison, ja. die ja. doet toch wel erg zijn best om uh, ja, iets van die, van die erfenis, om daar gewoon op een soort goede, ja. zinvolle manier mee om te gaan. Ja. Ja. En, uh, en niet die, alles zes keer uitbrengen of zo, of wat ook, nee. Nee. Ja, nee, maar ook ja. het, uh, gewoon het, het, het, goed, uh, het goed erop passen, zeg maar. En ook de remixes uh, ja, ja, okay. op een dat goede manier ja. uh, bewaken. Ja. Wie, wie zit eraan en hoe, hoe, ja, hoe geven we dat uit? Ja, want hij heeft best wel veel solo opeens gemaakt natuurlijk, hè? Ook. Uh, sorts, ja, ja. Ik geloof 12 of 12. of zo, of zo. Of zo. nee, minder. 8, okay. ja. Ik dacht, je hebt de Apple Years, maar ja. de Box... En je hebt de Dark Horse Years. Oh, de, de Dark ben Horse, ja, ja. En om even een indruk te geven, Pim. ik ja? ik laatst op eBay gekeken. De Apple Years, een CD-box. Ja. Nou, betaal je ruim 1000 dollar voor. 1200 dollar, 1400 dollar. Echt, ja? Dat zegt dus iets over dat hij heel schaars is. Hij is niet meer te krijgen. Ja? Ja. Maar ook wel dat hij heel gewild is, natuurlijk. Ja, klopt, ja. En... Um, ja, zit staat het staat allemaal op Spotify of gaat het om dat ja. je ze dan op z'n cd hebt of zo? Ja. ja. Ja? En bij jou in de kast staat. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. ja, kijk, ja. Picasso ja. kun je ook op je, op, je, op je monitor zeggen. Ik heb dat plaatje toch? Dus <laughs> ik heb het als screensaver, <laughs> voor Dan ja. ga ik toch niet naar Sotheby's om een Picasso uh, te kopen? Ja, daar moet je voor jezelf achterzien te kopen Ieder <laughs> voor zich. Wat daar nou het verschil tussen <laughs> is. is. <laughs> ja. Nou, wat over het aantal, ik geloof, misschien heb je wel gelijk, misschien zijn het er wel, ik moet je stellen, zijn het er wel tien of twaalf, als je dus de hele vage plaat als Wonderwall en Electronic Sounds. Ja, oh, oh, die elektronische muziek en, ofzo, dat ja, is ook weer, ja. Meetelt. I'm in mean mine is natuurlijk ook nog een mooi nummer, hè? Ja, zeker. Ook een beetje... Uh, je ja, ook um, tegen mensen met een ego afzetten eigenlijk, hè? Ja, ook eigenlijk een beetje, een hele, ja. ja, een hele belangrijke uitspraak, I'm in mine. Lang voordat wij het hadden over het ik-tijdperk... kwam hij met een statement ja, erover. Ja, Ja, I'm in mine. En het is ook het... Uh, het allerlaatste nummer wat ze in de, in de studio hebben waar ze aan geknutseld hebben. Ja. <laughs> die het laatste, was hield okay. eigenlijk op na 69, maar in januari mm -hmm. 1970 zaten ze nog met z'n drieën in de studio om dit, uh, okay. om dit nummer te ja. te te, en welke drie te uit de mixen. Wel, uh, John en brengen. Uh, zonder John. Zonder John. Ja, die, oh, was al okay. lang, uh, die was al lang. Die was al weg. lang weg. Ja. Zonder inderdaad ja. ja. I mean ja. mine. Ja. Mooi nummer. Prachtig. Maar dat kwam ook natuurlijk een beetje bij de invloeden... van Bob Dylan op de Beatles, hè? Ja, ik denk dat... Uh, als we nog een keer over zijn solo praten, daar zit praten... hij heeft ook nummers van Dylan gewoon uh, opgenomen. Ja, oké. Okay. Ja, hij was... Uh, en later had je natuurlijk de Will, Traveling Wilburys. Ja, ja dat is, natuurlijk, zei, ja, dat is waar, ja. dat is samen, ja, ja. Maar ik weet, op een gegeven moment hebben ze elkaar uh, ontmoet... Uh. Volgens mij in of zo, of nog eerder of wat ook. Het, het is toch ik een ja. uitwisseling geweest. Van, uh, toen, uh, toen, zoals ik begrepen heb, heeft uh, Bob Dylan van de Beatles geleerd. Nou, muziek is toch heel belangrijk, hè? De muziek onder mijn tekst. Ja. En de Beatles hebben van Bob Dylan geleerd. Nou, de tekst is toch wel heel belangrijk. Ja, Daar moeten zo. we wat meer over nadenken. Hè? Ik denk wat meer inhoud. Ja, dat je die wisselwerking ja. hebt. Ja. Ja. Ja. Ik las, uh, of ik sprak twee weken geleden. Uh, Speks Hildebrand, en die zei uh, Bob Dylan heeft de hersens in de popmuziek gebracht. He? Oh, ja. Oh, de mooie de hersens, ja, ja, ook wel het gevoel, was natuurlijk het... Uh, valt de tekst in ieder nou, geval de teksten, nou, wat diepzinnige teksten, wat uh, niet van She You, yeah, yeah, yeah. Het, het gaat een stapje verder. Een stapje? Zeven ja. mijl stap verder. Ja, ja, ja. ja. is niet ja. voor niks uh, krijg je een Nobelprijs voor de literatuur, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Ja, ja, ja, dat is zeker. Ja. ja. He's got the damage. Maar goed, hij kwam niet zo uh, prettig aan zijn eind. Hij is toch goed. in, uh, wat was het, in, uh, in 2001 is hij op 58-jarige leeftijd overleden. Ja. ja. He, twee um, jaar daarvoor wat was hij, hier, is hij. aan gestorven? Ook longkanker. Kanker. Ja, dat is nee, Niet leuk. Ja. Ja. Ja. Twee jaar daarvoor had hij ook al een uh, aanval uh, met een mes, heeft hij overleefd. Ja, dan. dat is wel dat is heftig. Eén gek, Ja. ja. ja. ja. Dat is en precies, dat was bij hem thuis uh, inderdaad, ja. Dat is ook heel raar natuurlijk, ja. ja. Ongelooflijk, dat je zo'n landgoed heb en dan toch niet... Ja. Uh, personeel om je een beetje te beschermen. of te Nee, maar dat dachten ze denk ik niet aan. Of nee, zo. Ja, nee. Nee. Dat was een andere wereld denk ik, ja. Hoewel, ze pas 21 jaar geleden. Ja. Ja. Want hij hield ook natuurlijk van tuinieren. Ja, Vandaar ah, Dat hij ja. groot en dat zat hier ook. Ook met de All Things Must Pass, natuurlijk, dat hij daar als een kabouter... Uh, toch midden in zijn tuin zit of zo. Dat vond ik ook. Ja, dat Friars dat Park. Ik, ik, het zou mooi zijn, Dit zal wel niet... Dat, als, als je dat zou kunnen bezoeken... Want ja. hij heeft zich op een gegeven moment, als ik het goed heb... helemaal toegelegd op het ook die, de tuinen van Friars Park uh, okay. helemaal restaureren. Ja. Een project van jaren waar hij echt de, de, de goede mensen voor heeft gezocht. En, ja. uh, en hij heeft ook uh, dat landgoed uh, ja. weer, in, weer op, wel opgeknapt. Of in ieder ja, geval, ja, dat, dat, net, dat was ja, wel voor hem... Mooi gemaakt, een, he. ja. Maar ik geloof niet dat je, dat, dat een openbaar dat je niet te kan bezoek bezoeken is, blijven. want het is ja. natuurlijk... Een, een, een zeer waardevol landgoed. Als je kan er aanbellen. Bij het hek. Ja, dan, bij het ja. hek ja. En dan open aan... in halfwege ja. tanken. Ja. Ja. Zoiets, ja. ja. Ja, het is ergens... Noord-Londen ligt het. Ja, ik zou het dat... niet weten. Nou, nee. ja, we moeten nog eens een keer naar Londen toe... en naar Liverpool ja. natuurlijk. Toch al die uh, plaatsjes bezoeken. Ja, dat lijkt aanraken. me toch wel. Ja, ja. De, toch een keer dat zebra pad oversteken... Ja, ja, dat heb ik wel gedaan, maar Liverpool moet ook toch een hoop te maar doen. Wie zijn. was je, Pim? Maar als ik vragen mag. was. Ik alleen, want ik werkte toen in Londen. Oké. Okay. Ik heb daar een half jaar ja. gewerkt of zo. En elke week een ander hotel. En dan ging ik gewoon met de, met de metro overal naartoe. Ja, ja dat was wel leuk. Gewoon s'avonds was ook. Ja, ja lang licht. All this dance is through i think i love you too i'm so happy when you dance with me i don't want to kiss or hold your hand if it's funny try and understand there is really nothing else i'd rather do cause i'm happy just to dance with you i don't need to hug or hold you tight i just want to dance with you all night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 in this world is nothing I would rather do I've discovered I'm in love with you oh, Cause I'm happy just to dance with you oh, oh, oh, oh. Ja, Het was een rustige, kalme man eigenlijk, hè? Zonder te veel poespas, geen... Uh... Niet iemand die op de voorgrond wou treden, lekker rustig, laat mij mijn muziek maar maken en hup. Ja, ik, ja. Weet, ik weet niet precies hoe die, uh, de Beatle jaren waren voor hem denk ik heel erg ingewikkeld. Wel zwaar denk ik ook, ja. En uh, ja. je ziet ook dat huwelijk met Betty Boyd, mm -hmm. uh, dat, dat ging al een stuk tijdens de Beatle periode. Ja, zeker. Gelezen, ja. ja. Ik, heb ook, ik heb ook ergens gelezen, want wij moeten het ook maar hebben van onze bronnen. Ja. Dat hij die, die eerste jaren naar de Jacob, heeft natuurlijk wel muzikaal, heeft hij, dat gunt iedereen maar heeft hij zich helemaal uh, zeg maar kunnen uiten. Mm -hmm. uh, maar dat hij toch persoonlijk niet, niet meteen uh, happy was. Oké, okay, ja. Yeah. Hij is ook heel erg diep in dat uh, ja, ook weer in, in de Lord, in de Heer gedoken. Hè, want uh, Kijk, My Sweet Lord is een heerlijk nummer. Hari yeah. Krishna. wat yeah. maakt het ons uit? Het was gewoon een hartstikke leuk nummer. Zeker. Maar hij zong ja. wel Hari Krishna. En uh, de tweede plaat daarna... Welke was het ook weer? M material World, Living yeah. in the Material yeah. World. Daar is de andere kant op, ja. Yeah. Yeah. Ja, maar dat was <coughs> wel als kritiek bedoeld. het dus was ja, nog steeds tuurlijk, wel ja. heel spiritueel. Ja. En dan zeiden veel mensen ook... Hij is nu op zijn size. Hij is alleen maar bezig met de ah. uh, ja. ja. Lord. Ja. als hij zo'n I love you was het omhoog kijken Ja, oké. het niet, okay, ja. ging het niet om de om vleeselijke aardse ja. liefde. Ja. <laughs> maar, nee, maar nou je zegt zou die inderdaad... Ja, Hare Krishna Hare Krishna zou die daar echt diep gelovig zijn geweest of gewoon een boeddhist of zo of wat ook. Ja, ja, meer, ja. meer filosofisch van uh, ja, wat wat ja. betekent dat het om mensen te zijn en uh, ja. uh, het loslaten van dingen als uh, als dingen hebben, dingen willen hebben. En ja, uh, klopt, dat zei hij al. Hè? Material ja. World, ja. ja. Hij wou wel afstand nemen, ja. ja. Hij maar... zag wel een soort continuïteit ook in. Uh, je, je geest gaat altijd door. Je, je, je bent even in dit aardse bestaan. Maak je alsjeblieft niet de druk erom. <laughs> en uh, hij zei ook. Ik weet niet, dat weet ik nooit helemaal of dat gemeente is. Dat hij ook helemaal niet bang was voor de dood. Nee, nee, nee. Inderdaad, ja. ja. Als je zover komt. Echt, dat je echt denkt, van nou, oké, okay, dat is... Uh, ja, dat is op zich wel het mooi. Het is gewoon ja, een, een ja. transitie in iets anders. De dood, ja. Laten we alsjeblieft, ja. niet altijd ons al te druk om maken. Nee. nee. Dat, zo, zo, zo, nee dat geeft ja. wel een rust. Dat geloof ik ook wel inderdaad, ja. ja. Ook troost inderdaad, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ik geloof het zelf niet, maar... Als hij het zo gelooft, dan is het... Uh, ja, goed voor hem. Ja, het is eigenlijk het... Uh, als ik het zo lees... Het, uh, het onderdeel zijn van iets veel groters... Echt iets universeles. Mm -hmm. waardoor je ook echt loskomt van, uh, van aardse uh, troubles, van aardse... Uh, ja, maar het is wel een, uh, een beetje boeddhistisch inderdaad, nergens naar streven ja, of zo, hè. Ja, ja. Daarom, daarom is dat ook een mooie, uh, fantastische uh, levensfilosofie boeddhisme. ja. Ik wou bijna zeggen, heb je ooit gehoord van boeddhistische uh, extremisten of aanslagen? <laughs> maar toch schijnt er wel iets... Toch schijnt er wel wrijving te zijn in, uh, in India tussen... Uh, ja, boeddhisme in Indonesiën. In Indonesiën. inderdaad, ja. Within ja, ja. You Without You, dat is toch wel echt de filosofie van George, hè? Ja. Als je die tekst... Uh, ja. En ook wel een, een huzarenstukje, dat hij dat aandurfde ja, in die tijd... Maar het is ook een nummer wat er eigenlijk uitspringt... eigenlijk hè, op ja. uh, uh, Sajj Peppers. Het is, ja. Het is wel goed geplaatst. Lach, kom, ja, wel goed geplaatst. Met het lachje aan het eind vind ik ook wel mooi inderdaad. Ja. Gewoon een beetje... weer terug naar af. Het is allemaal niet zo Sorry. belangrijk. Huppakee. Ja. Maar laten we nog even hebben over, uh, volgens ons zijn drie mooiste nummers. Of, nou, niet volgens ons dan, hè. Want, uh, Something, Here Comes the Sun, and by my guitar, Gently Weeps. Dat vind ik inderdaad een van de mooiste. Ook dat begin van dat gitaar, dan begint hij zo mooi te zingen. Ja, dat is echt zwaar ontroerend ja. Ja, ja dat is heel goed. Ja. Uh, is kennelijk uh, is het toch, hoe, hoe rijper, hoe beter, hè? dat is niet bij iedereen bij iedere songschrijver dat je zegt van, uh, ja. uh, hij had echt die aanloop wel nodig. Klopt, ja. Ja, maar dat is dat denk goed. ik groeien, dat uh, geloof ik ook wel, ja. ja. Het zal niet zo zijn dat je, je eerste paar nummers ook de beste zijn, dat geloof ik ook niet. Nee, nou, nee. Ik, zit, ik zit net te denken of er voorbeelden zijn waarbij juist het eerste werk uh, heel goed is en het dan afzwakt, ja. die heb je ook. Ja, Coldplay vind ik wel een voorbeeld, ja parachute en zo en dat, die eerste was oh, ja, ook ja. voorzienk mooi en ja, ja. daarna ook uh, kloks en zo, ik vind ze nu wat minder maar ja, okay. dat is ja, persoonlijk dat ja, is, ja. Ja. ik zit wat minder in coldplay maar dat, uh, dat ja. zou kunnen ja, dus, ja. Uh, maar Wama well, Gitar Janet Wiebs van een wide album natuurlijk dat heeft hij ook met Eric Clapton gedaan hè, die heeft hij hem, heeft hem ook toen binnengehaald ofzo, of had ook gevraagd van, uh, werk even mee hè of is dat ja, een ander nummer? Ja, ja. Van, uh, misschien wel op het laatste moment... dat hij dat me lift gaf of zo... en zeg ik ga nu naar de studio's. Uh, rij gewoon even mee, want... Ja. Uh, ja, daar ja. is ook niet voor geoefend of zo. Dat is gewoon, nee. hup, op de ja, tape zet. Ja. En uh, ja, dus dat zie je maar me weer meteen goed, hè? <laughs> ja. ja. Ja. hij was wel een beetje behouden, hè? Ian Clapton, die zegt... ja, er heeft nog nooit een andere gitarist... Uh, met de Beatles meegespeeld. Dus moet ik het wel nee. doen. Ja. Ja, nou ja, hij heeft het wel gedaan, maar ook nergens vermeld ook, hè? Dat vindt nee. kennen ook geen punt. Oh. Er staat nergens op de hele White Album dat Eric Clapton daarop op gespeeld <laughs> heeft. Nee, dat is waar inderdaad, ja. ja. ja. Terwijl ja. Billy Preston ja. later natuurlijk, ook weer dezelfde George Harrison, die ja. Billy Preston nou, die werd wel vermeld als de uh, Beatles en Billy Preston uh, ook oh, okay, op de kant. Ja. Let de of zo, ja. Ja. ja. Het heeft ja. eigenlijk alleen maar op Let It Be meegespeeld, Niet op, uh, Abbey, Road op zo. Abbey Road. Ook op Abbey ja. Road. Ook oh, op Abbey Road, Niet okay. op alles, maar een paar nummers. Bijvoorbeeld, uh, uh, luister maar naar... Uh, I Want You, See So Heavy. That oh, is, ja, uh, dat is waar, ja. Yeah. Wat je hebt ook gezien natuurlijk tijdens de uh, Get Back film, ja. Uh, we hebben ze gewoon ook al, niet ja, zegt, ja. ja zo, we zo is het voorbijgekomen. Ja, ja. Ja. Ja. ja, want Let It Be was natuurlijk een... een uh, live album... En AB-Road was natuurlijk echt een studioalbum. Told you they bought and sold. en dat andere nummer something dat is ook verschrikkelijk mooi ja dat hij dat zo even uit zijn mouw rolt hè ja het gaat om uh, bepaalde harmonieën die uh, je moet er maar opkomen <laughs> die, uh, ja die, yeah, something uh, in a way ja yeah. dat is wel een puur liefdesnummer natuurlijk ja yeah. hij yeah. heeft wel iets geschreven over uh, de condities waaronder die heer kansas san heeft uh, mm -hmm gecomponeerd Maar bij Something weet ik het eigenlijk niet. Ja, oké, ja. Er kwam zo, sans, zat hij in de tuin, ook weer bij Eric Clapton. Ja. Yeah. Er was een meeting met Alan Klein. was een hele geld, vervelende ja. business yeah. meeting. En uh, ik geloof dat hij spijbelde of, of het ging niet door. <laughs> of, of, hij, of, yeah. of het, het was yeah. nog even, had nog een vrije ochtend. En... Uh, hij dacht nou even, even iets anders. Dit voelt ja. wel lekker. Ik hoef even nu dat niet te doen. Nee, nee. En uh, nou ja, het werd het mooi weer. En, yeah. uh, hij dacht er ja. doe ja. me wat mee. Ja. Ja. Zo makkelijk is het dus, Bim. Oh, nou. <laughs> ja, inderdaad. Nog even terugkomen op Something. Hij zegt zelf, want uh, uh, het is een beetje onduidelijk... waar is het nou voor geschreven? Hè? Voor Patty of voor de hele wereld? Hm? Maar zelf zegt hij, ja, dat maakt helemaal niet uit, het zijn, de woorden zijn niet zo belangrijk, het gaat meer om het gevoel en zo, ja, dus het uh, was ook wel leuk, ja. Ja, dat, uh, je hoeft niet alles helemaal te verklaren, laat, laat de mensen nee. het zelf uh, ja. invullen. In 69, ja. ja. Het is ook zo dat hier uh, Something kwam natuurlijk pas op Abbey Road, maar het is veel eerder geschreven eigenlijk al, hè? Echt? Voor de mee? waard maar eigenlijk al, ja, tijdens de voorbereiding van de waard Hé, hey, ja. hey, waarom is hij er toen niet mee gekomen, zou je zeggen? Yeah. Hoewel, ja. hij had natuurlijk genoeg materiaal, hij had al vier nummers. Ja, hij Meer hier, zelfs. legde het nummer toen echt terzijde, omdat hij het simpel vond. Oké. Okay. Maar Lennon en McCartney waren veel enthousiast over de compositie, en gelukkig maar, ja, anders hadden we het ja. eh, nooit gehoord, nee, nee. Ja. Je hebt toch die famous tapes... voordat ze met de White Album begonnen? Die tapes dat ze ja, ergens dat in huis... Van, tapes, ja. ja, dat ja. is ook bij George thuis. Ja. Uh, Misschien ja. dat hij daar op staat nog, ja. Ik zal eens kijken. Mm, nee, dat dacht ja, ik ook niet. niet. Nee. Nee. nee. Je zou zeggen, het moet dan op de anthology wel ergens staan. Ja. Maar uh, dat weet ik ook niet precies. Of dat zo is, maar... Nou, mooi. Ja, echt, echt een heel mooie ballad. Ja. En... Uh, ik was later een bekende Beatle-vlogger... die dus um, een soort contest hield met, de, met, met een aantal kijkers uh, of luisteraars. Wat is nou het beste Beatle-nummer? Steeds twee nummers no noemen. Oh, okay. En eentje wegstrepen. Ja, en ja. al wegstrepen, alle nummers zijn voorbijgekomen. Ja. Hielden ze één nummer over. dat was Something. Ja, toch wel, ja. Dus ja. Vroeg even een poll. Dat was natuurlijk maar een momentopname met een aantal mensen. Ja. Er kwam toch verrassend uit dat Something als favoriete Beatle-nummers... Dus meer dan Strawberry Fields... meer dan... Uh, ja. of nou moet ik wel bijzeggen... ze hebben alleen de singles genomen. Oké. Okay. Ja. Ik geloof ja. dat... Something was een dubbele aankant... met... met... met uh, Come Together, hè, waarschijnlijk. Ja, ik denk het Double ook. Ja, het ja, Ja. Nou, Hoe dan ja. ook. Het uh, was toch verrassend. Zeker. Ja, ja, want hij heeft natuurlijk ook... Uh, uh, nummers gemaakt die niet... op een album zijn geweest, hè. Gekomen bijvoorbeeld uh, eentje was er... Uh, moet ik even kijken... Old Brown Shoes. Mm, klopt, Old Brown ja. Shoes is... Uh, de bellen is... van Johnny Joko, de B-side. En die ja. in the Light staat... Is ook, dat is de B-kant van Lady Madonna. De Lady Madonna, ja. ja. ja. ja dat is jammer dat het niet op een LP is terechtgekomen. Zo'n mooi nummer. Nee, zal wel ergens op die rode of die blauwe staan, ja. Uh, dat denk ik wel, ja. ja. En op die uh, Passmasters ja. staat die... Thank you. Denk je dat hij een mooi leven heeft gehad? Zou je willen ruilen? Ja, nu niet, maar... Ja, de, de, 100 natuurlijk zou je willen ruilen. Want hij heeft uh, tien verschillende levens geleefd. Tien, ja, ja. ja. Waar, wij, waar wij gewoon het met één moeten doen, gemiddeld. Ja. Ja, het is moeilijk is... te zeggen. In principe is het natuurlijk een... Um, wil ik met niemand ruilen? Want dat is het enige ja, het is, aardige van ja. het leven. Is dat je je eigen leven leeft zoals het is. Hè? Maar je kan best wel eens zeggen... Oké, okay, ik zou wel eens met ja, die ja. willen ruilen. En ja. zij zeggen... Zou je met hersen willen ruilen? Ja. ja. Wat hij allemaal heeft gezien en, uh, en gedaan. En ja. dat, dat is natuurlijk wel... Ja, hij heeft al ontzettend veel meegemaakt. Dat geloof ik ook, ja. En ik denk dat, woorden, raar, zo, ja. dat Ravi Shankar in zijn leven wel... Uh, dat zie ik ook in latere interviews... Mm -hmm. Dat zijn enorme goede vrienden met een enorme warme, liefdevolle vriendschap tussen die, ja. uh, tussen, tussen ja. die twee. Waar, uh, waar Hersen echt uh, heel veel aan gehad heeft. Dus ja. Hij heeft al goede mensen ook ontmoet. En hij heeft ook, ja, ook zijn vrienden van, uh, van de Monty Python Club uh, ja. Vooral Michael Palin en Eric Idle. Zeker. Maar ja, ook Bob en, Dylan en ja. Eric Clapton en zo. Ja. Dus volgens mij heeft hij wel. Uh, ja. Dus uh, dat moet, dat moet, uh, er is natuurlijk een film gemaakt van uh, uh, Oliver Stone. Was het Oliver Stone? die Of Sorcese, die, die over George Harrison film heeft gemaakt. Die oh, we je moet snel denkt. gaan kijken. Yeah. Is er die er film de, ja. Die heet Living in a Material World. Oh, nou, eens snel ja. gaan ja. kijken. Living. Ja. Oliver Stone, denk je. Ja. Zoek het meteen even op. Living. Ik schaam me bijna dat ik niet weet wie dat. Uh, maar ik ben er nog niet naartoe gekomen om die te kijken. Nee, zoals kijken, inderdaad, ja. Die kan ja. krijgen. Maar al met al, mogen we hem dankbaar zijn ...van al die mooie muziek die hij gemaakt heeft. En ik wil jou bedanken, Piet, voor het uh, Oh, nou, Het ah, was mij genoegen, Pim. Dat is weer interessante ja. informatie. We kunnen het doen. Mooie muziek hebben we allemaal gehoord. Dus, uh, Absoluut. Wat gaan we de volgende keer doen? Ja, wat, wat dacht je? Jij kwam toch met z'n voorstel om nog de. De solo carrière van Harrison. Uh, ja, dat de, heeft natuurlijk de, heel veel en ook een bespreken. Ja, mooie nummers gemaakt, hè? Zullen we een paar noemen. Hè? All Things Must Pass, natuurlijk, ja. Give Me Love. Give Me Love, ja. Yeah, yeah. What is Life? My Sweet Lord, of zo, so, ja. Yeah. Wel, My Sweet Lord is in, oh, een geval apart, natuurlijk, hè? Ja, Was maar... Een plagiat, geen... hè? Ja. Nou... Nee? <laughs> ja, ja, nee. Uh, dat, dat, uh, daar kunnen we het nog eens over hebben. Daarom. Nou, dat gaan we dus zeker volgende keer doen. Uh, Luisteraars bedankt en tot de volgende keer.